Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tijdens de zomer van vorig jaar zijn ongeveer 62.000 mensen overleden door de hitte. Onderzoekers hebben de sterftecijfers van bijna alle Europese landen bekeken. In Italië vielen de meeste doden, daarna in Spanje en in Duitsland... Het aantal doden laat volgens de wetenschappers zien dat de meeste landen geen goede hitteplannen hebben. Daarin staat wat er moet gebeuren om kwetsbare mensen te beschermen. In Nederland zijn, vanwege klimaatverandering, de hitteplannen al aangepast. Na bijna 13 jaar als premier kondigde Mark Rutte vandaag zijn vertrek aan. Voor kinderen is dat een gek idee, want hij was de enige minister-president die ze ooit gekend hebben. De meesten vinden het wel goed dat hij plaats maakt. Omdat hij eigenlijk al sinds gewoon mijn geboorte om de premier is. Zeg maar, na 13 jaar vind ik wel dat er misschien iemand anders mag komen. Ja, ik vind het ook wel goed dat er verandering komt. Rutte blijft nog aan als demissionair premier tot de nieuwe verkiezingen... die waarschijnlijk in november zijn. Daarna is hij dus niet meer verkiesbaar. Op een woonwagenkamp in Eindhoven is vanmiddag een man doodgeschoten. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. En ook de dader is nog niet gepakt, zegt de politie. We zijn er druk mee bezig en daarom is het ook echt heel erg belangrijk... dat uh, mochten mensen wat hebben gezien, voertuigen hebben zien rijden... of camerabeelden hebben uh, in de buurt en de nabijomgeving... om dat uh, aan ons te melden, zodat wij snel de verdachten op het spoor komen... Vorig jaar was het ook al raak op hetzelfde woonwagenkamp. Er was toen een grote inval die te maken had met een drugsonderzoek. Krakers hebben in Amsterdam een oud partycentrum gekraakt, meldt AT5. Het gebouw wordt al jaren niet meer gebruikt en daar willen de krakers een statement tegen maken. Volgens hen wordt het gebouw gesloopt om er onbetaalbare juppenflats te bouwen. De politie is ook bij het gebouw, zij wachten de situatie nog even af. Het weer vanavond in het noordwesten, kans op regen, verder blijft het droog. Morgen is het warmer dan vandaag, er is veel zon en het wordt 24 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Qua verkeer zijn er op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM.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 gaan betrekken door jullie bijvoorbeeld om verzoeknummers te vragen. Indien gewenst zal ik jullie hierover uiteraard ook gaan bellen... ...en vragen naar de reden van het verzoekje. Vanavond is alweer de tweede uitzending van Play It Loud Request... ...waar jullie de kans kregen om jullie favoriete metal track aan te vragen. En zoals gezegd kan dat elke keer op een ander onderwerp. Voor vanavond komt dat op nummers waar je niet op kan stilstaan. Bijvoorbeeld waar je helemaal op los gaat tijdens concerten... ...lekker kunt dansen of uh, kunt sporten. Ik heb weer een aantal verzoeknummers mogen ontvangen... en deze zal ik uiteraard gaan draaien. Blijf dus luisteren om jouw favoriete track voorbij te horen komen. Ik begon het eerste uur met een favoriete band van mij... waar ik tijdens concerten helemaal op los ging en danste uiteraard. De Finse bosmannen van Corpiglani staan al sinds 2003 bekend... om hun snelle en vrolijke hoempa folk metal... met teksten die vooral gaan over mytholo mythologische thema's... de natuur en feesten waar veel drank geschonken wordt. Maar begonnen ooit als... Shamani Duo, een Sami-volkgroepje. dat pas later als Corpiklani metal aan hun muziek toevoegde. Sinds hun bestaan heeft de vrolijke band maar liefst 11 albums uitgebracht en constant getoerd. Het nummer waar ik voor gekozen heb heette uh, Rauta, maar ik draaide de Engelse versie, The Steel. en is afkomstig van hun achtste album Manala, dat onderwerp onderwereld betekent. En is afkomstig uit 2012. De toon van vanavond is hiermee meteen gezet en die houden we er de komende nummers even lekker in mede dankzij een verzoeknummer van mijn vaste trouwe luisteraar, dat zelf geen metal-liefhebster is, maar toch elke week klaar zit om te luisteren. Mijn diepe respect en waardering voor haar en daarom draag ik deze plaat op aan mijn eigen moeder, die ook toestemde dit nummer voor haar te draaien, dus dat doe ik uiteraard met heel veel liefde. Ik heb het over de vrolijke volkpunkers van Vlog Molly met hun bekendste feestsingle Drunken Lullabies. Ze houdt ontzettend van Ierse of Schotse volkmuziek... zoals de Dubliners, de Pokes of de Levelers. Maar sinds ik haar Vlog Molly heb laten horen... is ze ook van hun muziek gaan houden. Live heb ik ze ook al een meerdere malen gezien... en zijn ze ook een waar feestje. Stilstaan is daar dus geen optie. Maar speciaal voor jou dus Vlog Molly met Drunken Lullabies. Geniet ervan. staan. Geldt ook voor een live concert van de uit Boston komende Dropkick Murphy's. De meeste leden hebben Ierse voorouders en weten dus wel hoe ze hun feestje moeten geven. Hun muziek is dus, zoals we net konden horen, een lekkere mix van Ierse folk en harde punk. De Dropkick Murphy's is ontstaan in hetzelfde straatje waar ook de Pogues en Billy Bragg zijn opgegroeid. In 1997 komt het eerste album Do or Die uit, maar pas bij het vierde album Blackout breekt de band echt door bij het grote publiek. We hoorden ze dus aansluitend op Vlog Molly met The Boys Are Back van het uit 2013 afkomstige achtste album Signed and Sealed in Blood. En was een van de vier verschenen singles daarvan. Met de dropkicks sluiten we het eerste deel van deze uitzending af en laten we de volkmuziek achter ons voor de tweede en aansluitende derde verzoekplaats van vanavond die ik heb mogen ontvangen van mijn liefdallige vrouw. Esmeralda en die hier ook aanwezig is in de studio vanavond, zij wilde dolgraag een nummer horen van de hair- of nummers horen van de hair-metal bands Poison en Def Leppard. En van Poison wilden ze het nummer Unskinny Bob horen, de eerste single van hun derde album Flesh and Blood uit 1990. En, uh, ga ik nu even in het Engels over, want ze spreekt geen Nederlands. Uh, why did you choose for that song, baby? Hello, play louder. <laughs> oh, nice too. Play louder is cool. <laughs> Uh, well, I think uh, uh, it's because the sound, it's energetic and makes me happy. But uh, when I review the lyric, it's a little bit uh, probably inappropriate, <laughs> but... It's about sex. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Well, no. Yeah. But <laughs> but the the point is the music and I think they... You're more of a music lover yeah, yeah, than lyric lover. Yeah, more the, lover. Sound yeah, the, sound, like the sound. Yeah, you like the sound more. Okay. And regarding Def Leppard, the same? Uh, I think it's the same, and I think it's not, uh, exactly inappropriate, like in the case of, unskinning uh, Bob with poison, mm -hmm. but as well, it's about, uh, filtering, you know, it's, I think it's also a good vibe. Okay. Well, we're going to play it for you, of course. Thank you for, uh. Letting us know why. Thank uh, you. You're welcome and thank you for being here. Oké, okay, nou we gaan hem dus draaien. Dev dus dan aansluitend op Poison, maar he is dus een skinny Bob van Poison. Komt-ie. De keus vanavond speelt op Def Leppard's Hysteria, de titeltrack van hun vierde album uit 1987, dat met wereldwijd meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren tot nog toe de best verkochte album is van de band. Er verschenen maar liefst zeven singles van het album waarvan Hysteria nummertje 4 is. For Some Sugar On Me is een van de bekendste nummers van de band, maar in Nederland wist het slechts de 94ste plek in de single top 100 te behalen. De titel van het album is bedacht door drummer Rick Allen, verwijzend naar zijn auto-ongeluk in 1984, de amputatie van zijn arm en de daaropvolgende wereldwijde berichtgeving in de media eromheen. Phil Cullen zei dat Hysteria over het vinden van spirituele verlichting gaat. Niet veel mensen weten dat omdat het klinkt als gewoon hysterisch worden... maar daar gaat het eigenlijk om. Het gaat erom dat dit diepere ding te vinden, of je het nu gelooft of niet. Het gaat erom dat dus te vinden. Tijd voor een beetje meer uptempo muziek... waar vooral lekker op gesport kan worden... of tijdens concerten op los kan gegaan worden. Een band die zich daar prima voor leent is de industrial metal band Static X... die naar eigen zeggen Evil Disco maakt... De Amerikaanse band onder leiding van wijlen Frontman Wayne Stedek werd opgericht in 1994 tijdens de hoogtijdagen van de nu metal kan het best omschreven worden als industrial metal met nu-metal invloeden... dat ze op later werk zouden laten vallen. De band vergaarde bekendheid dankzij hun debuutalbum Wisconsin Death Trip uit 1999... waar hun heavy industrial metal geluid de aandacht trok... binnen de snelgroeiende nu-metal beweging van de late jaren 90... waarbij het album uiteindelijk platina werd in de Verenigde Staten. Het nummer Bled for Days, die ik zo ga draaien... verscheen als laatste en derde single van het album... en werd ook voor de soundtrack van de film Bride of Chucky gebruikt... Het nummer kan worden geïnterpreteerd als over de strijd om vrouw te zijn in de moderne samenleving. Het herhalende refrein van I Bled For Days lijkt te verwijzen naar zowel een langzaam maar slopend verlies van energie en levenskracht als naar menstruatie. De verwijzing naar woede, emotionele onderdrukking en uitputting en onvermogen om te genezen wijzen op de ervaring van herhaalde verwondingen die de samenleving toebrengt aan vrouwen en de emotionele reacties die daarop volgen. Woede gevolgd door hopeloosheid wanneer Dezelfde verwonding en keer op keer wordt het toegelacht. Het metal bands is het maken van dansbare muziek een gerichte inspanning. Maar op The Sickness lijkt Disturbed het te doen zonder zelfs maar te proberen. Geen van de nummers op het album zijn bedoeld als dansnummers... aangezien dit absoluut een door en door nu metal album is. Maar de riffs zijn zo veerkrachtig en de ritmes zo stabiel... dat het moeilijk is om ernaar te luisteren zonder dat je meebeweegt met je lichaam. Het is moeilijk om voor te stellen dat deze band... het zojuist gedraaide Down With The Sickness uitvoert... zonder dat er een zaal met mensen meebeweegt. En dat meebewegen tijdens een concert... deed de persoon ook op het volgende nummer... dat ze vanavond aan heeft gevraagd... wanneer de band Therapy het nummer live speelt. Dit was tijdens haar eerste concert... waar ze weer naartoe kon na de coronapandemie... en is toen helemaal losgegaan op het nummer Stories. Joyce van het Hul vroeg dit nummer aan... en vindt vooral het begin erg lekker... maar ook ideaal om mee te lallen. Nou, Ik hoop dat je dat zo weer doet, want ik ga hem voor je draaien. Afkomstig van het album Infernal Love uit 1995... Met onder andere hun grootste hit, Diane, was Stories hun eerste single van dit album. Bedankt voor jouw inzending, Joyce. Je krijgt van mij ook een beker opgestuurd van Play It Loud natuurlijk. En ik hoop dat je happy bent dat ik hem voor je ga draaien. Want happy people have no stories. bands ...die hun weg naar de top van de muzikale berg... ...hebben gevonden zonder op een, een... of andere manier te merken dat ze de grillen... ...van de mode en populaire smaak dienen. Ramstein heeft echter zijn eigen pad... ...uitgestippeld ver van de homogene mainstream... ...en gebruikt zijn verschillende knikken... ...en eigenaardigheden als haken... ...waarmee hij zichzelf in stadions... ...kan slepen. De Berlijnse kinderen... ...van de nooie Deutsche herten ...dance-metal-beweging van de jaren 90... ...hebben zich vastgeschroefd op elementen van industrial... ...in latex geklede gothic... ...en hardrock-bombast om hun... On Losmakelijk verbonden theatraal pakket te versterken dat anders is dan alle andere in de zware metalmuziek. Met het tweede album, Seenzocht, bracht Ramstein hun dansbare metal naar de mainstream. Maar het was het derde album, Moeter... dat echt voor de doorbraak zorgde en het grote succes. Maar liefst zes singles verschenen hiervan. En Voor je vrij, die ik net draaide, werd een van de bekendste nummers van de band. Mede dankzij de film Triple X, waar het nummer in werd gebruikt als soundtrack. Voordat het eerste uur met dansbare metal songs er weer op zit. Heb ik nog één blokje lekkere muziek voor jullie. En dan zal ik meer nadruk gaan leggen op de meest lekkere agressieve metal songs. Die perfect geschikt zijn om los te gaan in de MOSHPIT. Maar voor we dansend het eerste uur uitgaan. Heb ik nog het wekelijkse metal nieuws voor jullie. En wat is er in de afgelopen week allemaal gebeurd. En dat horen jullie nu van mij.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 En op 4 juli de, kondigde de Braziliaanse power metal band Angra een tiende album aan. De nieuwe plaat zal Cycles of Pain heten en verschijnt op 3 november 2023 dus via Atomic Fire Records. Op 5 juli kondigde de Griekse black metal band Rotting Christ aan dat ze momenteel in de studio aan een nieuw album werken. Dat ze in samenwerking met Seasons of Mist zullen uitbrengen. Het vijftiende album van de band zou vervolgens ergens in het voorjaar van 2024 uitgebracht gaan worden. Op 6 juli kondigde... Oh nee, bracht, uh, nee, hoor. nee, op 6 juli sorry, brengt Carni Carnifex dit ja najaar hun negende album uit. De plaat krijgt Necromantium als titel... en verschijnt op 6 oktober via Nuclear Blast Records. De tracklist en albumhoes zijn al bekendgemaakt. Het cover artwork gloeit met een smaragdgroene en lavendelkleurige mist. Een spookachtige energie borrelt op uit de diepte van een kerkhof. Ontworpen door de bekende book artiest I.M. Gist... Of Gist, vertegenwoordigt de poort de vragen die we ons stellen over wat er aan de andere kant van de werkelijkheid ligt. Voor titeltrack Necromantium werd een videoclip gemaakt. 8 juli heeft uh, de Canadese death metal band Cryptopsy zijn lang verwachte nieuwe album aangekondigd. As Gomorra Burns komt er na 11 jaar. Uh, na hun zelfgetitelde album Cryptopsy. Het album verschijnt op 8 september via label Nuclear Blast Records. Uh, het artwork werd ontworpen door de Italiaanse artiest Paolo Ghirardi. Het concept van het album is het bijbelse verhaal van Sodom en Gomorrah, verbonden met het hedendaagse internet. Beide zijn zowel de geboorteplaats van uitvindingen als een beerput van uitbuiting, al dus zanger Matt McGaffie. Als eerste single heeft Cryptopsy, Cryptopsy in Abience gedropt, uiteraard voorzien van een videoclip. En vandaag heeft de Duitse folk metal band Equilibrium een nieuwe single met Shelter als titel gelanceerd. En dit is eveneens de eerste single waarop de nieuwe zanger Fabian Ghetto aan het werk kunnen horen. En dat was het weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van alle gebeurtenissen. Maar we gaan nu terug naar het afsluitende blokje met allereerst de Armeense Amerikaanse mannen van System of It Down wiens politiek geladen freak metal op de een of andere manier... zowel duizelingwekkend, surrealistisch als onweerstaanbaar pakkend zijn... en daardoor de perfecte en eigenaardige mix van agressie en meebeweegbare muziek is. Hun tweede album, Toxic City, wordt nog altijd beschouwd... als een van de beste metal albums ooit gemaakt. Maar System of a Down's opvolger Steal This Album... dat restjes bevat van de Toxic City-sessies... is zo goed dat het zelfs beter is dan het beste materiaal van de meeste andere bands. Amper zes maanden na de release van Toxic City werd de band slachtoffer van het ongeoorloofd lekker van niet uitgebrachte opnames in dit nieuwe tijdperk van muziekpiraterij. Dit betrof meer dan een dozijn nieuwe nummers in deze demo's die op de een of andere manier uit de kluizen kwam in de handen van file traders. Dus System of a Down maakte na hun verdiensten het beste van deze slechte situatie door haastig meeste nummers in kwestie op te poetsen en een officiële release voor de kerstinkopen voor te bereiden... die ze verpakten in een Spartaans pakket... geïnspireerd door al die thuisgebrande CD-recordables. En vervolgens werd ironisch genoeg de schijf Steal This Album genoemd verwijzen naar politiek activist Abby Hoffman. Van dit album draai ik het energieke nummer Boom... waarbij ze de muziek gebruikten als soundtrack voor een video... waarin de wereldwijde vredesdemonstratie van 15 februari 2003... met 10 miljoen mensen in 600 steden werd belicht... die destijds de grootste vredesdemonstratie ooit werd. housing all your fears. Desensitized by TV. Overbearing advertising. throughout of consumers. And all your crooked pictures looking good. Mirrorism. Filtering information for the public eye. Design for profiteering. Your neighbor. What a guy. Nations. Unnecessary deaths, Matador corporations Puppeting your frustrations With a blinded flag Manufacturing consent Is the name of the game The bottom line is money Nobody gives a fuck 4,000 hungry children Leave us per hour From starvation While billions are spent On Over. MC, you better look over your shoulder. So this song will survive. Chains and power I gotta keep them alone. My song, we come to take over. And see you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are unknown. Oh, well, no. Swing drag we in our area. Bring the rock, I'll you know we're superior. It's all life. Nobody, nobody gets out alive. But they get so done, they shut life. Nobody, nobody gets out alive. But gets out of their for life. I'm gonna be one of one, ones, so I'm gonna put you in your one, but they get they Nobody, nobody gets. Come on them, I try flex, really show them the rock a Wash Watch them at twist Sting like a scorpion, buzz like honey Full Full of time to go, poor toy. This is what we're money You get to know If you think you're a star Come and go I'm sure we come to take over Can't see a better look over your shoulder Yeah, you know, we are, you know we like in your area. we you rock out, you know we're superior. Yeah, you knew we were there. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nobody oh, oh, oh, oh, oh, En ik sloot het eerste uur af met de reggae metal van Skindred Met Nobody uit 2002, dat voor veel rock- en metal fans een oude maar gouden klassieker is. Op TikTok, het platform dat vooral bekend staat om zijn jongere publiek, heeft een nieuwe generatie het net voor het eerst ontdekt. En nieuwe luisteraars kunnen er geen genoeg van krijgen. Deze hervonden liefde voor de twee decennia oude reggae metal hit is op dit platform voor het delen van video's terechtgekomen via een nieuwe dansgekte. Waarbij TikTok gebruikers op een super funky manier met hun heupen schudden en hun armen in het rond slaan. De dance trend is gestart door een gebruiker genaamd Shin, wiens moves nu wordt overgenomen door fans in de. De hele app. De populariteit is zo groot dat het onder de aandacht is gekomen van Skindred frontman Benji Webb die zijn eigen danstrend op video heeft opgenomen als reactie op de trend. Ik heb mensen ons nummer nobody zien posten, heb de dans geprobeerd die shit is niet gemakkelijk schrijft de zanger in een video terwijl hij zijn best doet om de bewegingen na te bootsen. Nou Benji, ik begin er niet aan dus uh, bedankt in ieder geval. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer lekkere muziek. Vooral gericht op de moshers van jullie. Ik hoop dat jullie de woonkamer heel laten. En ik ga nog eventjes, tot slot, omdat ik nog een beetje tijd over heb, de uh, Finse versie van de Korpiklani Mannen draaien met rood Tot zo in het tweede uur.